Radio 1. 9 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Alfa aan de Rijn staat vandaag stil bij het bloedbad van gisteren in winkelcentrum De Ridderhof. Over een uur begint in de Goede Herderkerk een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij. Vanmiddag gaat burgemeester Eenhoorn bij een aantal gewonden op bezoek. Het online condoliansregister is inmiddels door duizenden mensen getekend. De hele nacht is onderzoek gedaan bij het winkelcentrum. Een 24-jarige man schoot daar gisteren aan het begin van de middag met een mitrieur om zich heen. Zes mensen kwamen om het leven, daarna pleegde de schutter zelfmoord. Vijftien mensen raakten gewond. Waarom de 24-jarige Tristan zijn daad pleegde is onduidelijk. Er is wel een afscheidsbriefje gevonden, maar daar blijkt volgens het Openbaar Ministerie geen duidelijk motief uit. De IJslandse bevolking heeft opnieuw nee gezegd tegen een akkoord over ISAFE. Nog niet alle stemmen van het referendum zijn geteld, maar het lijkt erop dat 58 tegen heeft gestemd. Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten dat Spaders nog te goed hadden van de failliete IJslandse internetbank IJsave. Nu het akkoord is verworpen, moeten de landen bij een internationale rechtbank een regeling treffen dat kan jaren gaan duren. In IJsland bestaat de vrees dat onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie moeizaam zullen verlopen, nu de IJsave-deal is verworpen. Israël is bereid tot een staakt het vuren... als Hamas stopt met raket- en mortierbeschietingen. Minister van Defensie Barak heeft dat gezegd op de Israëlische radio. Het geweld tussen Hamas en Israël is de afgelopen dagen opgeleid... na een mortieraanval op een Israëlische bus. Als vergelding bestookte Israël doelen in de Gazastrook, Daarbij zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Minister Barak sluit een grondoffensief tegen Hamas niet uit... Maar hij denkt niet dat dat nodig is. Terughoudendheid is ook een vorm van kracht, al dus barak. Hamas lijkt ook bereid tot een staart het vuren. Het weer, het is helder, in het noordoosten kans op mist. Vooral vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen de 14 en 21 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. In het komende uur wetenschapsjournalist Govert Schidding over zonnevlammen en zonnevlekken. En boerenzwaluw zoekt vrouw. Welkom terug bij Vogels. De kogel is door de kerk. Nuon heeft zijn plannen voor een kolencentrale in de Eemshaven in de ijskast gezet. Ik woon toevallig in de buurt van die Eemshaven... en mijn hart maakte dan ook een extra blij sprongetje... toen ik de mail van Greenpeace in mijn mailbox kreeg. Met als juichend onderwerp... Nuon is om, nu is het nog. Maar juichen de natuur- en milieuorganisaties niet een jaar of negen te vroeg. Want de bouw van, de, van het kolengedeelte van de nieuwe Magnum elektriciteitscentrale wordt uitgesteld tot 2020. In ruil voor dit uitstel zien de milieuclubs af van verdere juridische stappen. Zij richten hun pijlen nu op de concurrerende energiemaatschappij Essent. Die blijft stug doorbouwen aan zijn kolencentrale in het kwetsbare waddengebied. Met verstrekkende gevolgen voor het Eems-Dollard-Estuarium. De riviermonding waar het zoete rivierwater overgaat in de Zoute Zee. Misschien is een, een nuchtere chronische kijk op dingen in dit geval noodzakelijk. Nuon is de bouw niet gestaakt uit de goede tierendheid of milieubewustzijn. Maar steenkool is op dit moment gewoon hartstikke duur. En uitstel betekent jammer genoeg niet altijd afstel. Het is de zaak de vinger aan de pols te blijven houden daar. Want anders bestaat het gevaar dat we van de Eems in de dollard komen. En laat dat nou net de Groningse uitdrukking zijn voor van de regen in de drup. Het tweede deel uit de Vijfde Sinfonia en C. Groot... van de achttiende-eeuwse Engelse componist William Boyce. Uitgevoerd door The English Concert. Ja... Dit vrolijk kwetterende geluid van de boerenzwaluw klinkt menig natuurliefhebber als muziek in de oren. Het is voorjaar. Deze week werd de terugkomst van de blauw-zwarte Afrika-ganger al op meerdere plekken gemeld. Ja, daar heb je een heerlijk geluid. Ook op de Big Broeder-camera zagen we al een boerenzwaluw-mannetje. En nu maar wachten op het vrouwtje. Benny van der Brink is webloghouder van de boerenzwaluw. Goedemorgen, Benny. Goedemorgen, Benny. Goedemorgen, allemaal. Benny, ja. <laughs> Is het, wat is het laatste nieuws? Is het vrouwtje al gezien? Ik heb nog geen vrouwtje gezien. En in de schuur zijn er wel een paar vogels meer. Maar volgens mij zijn dat allemaal nog mannetjes. Ik heb dus nog geen zwaluw bij, uh, vrouwtje bij het nest gezien. En hoeveel mannen? Want er is enorm veel gekwetter te horen uh, op de webcam. Ja, ik denk dat er nu zo'n zo tien zijn. Hoeveel? Een stuk of tien. En, en zijn dat dezelfde uh, mannetjes als uh, vorig jaar? Uh, dat is wel waarschijnlijk, maar dat kun je niet controleren. Uh, het leuke is echter dat uh, bij het webcam die uh, borstband van dat mannetje kenmerkend is. Dus ik vermoed dat dat mannetje wel hetzelfde is. En het is een gering mannetje, uh, ja. begreep ik? Ja. Ik, elk jaar uh, probeer ik alle zwaluwen in de schuur te ringen in het kader van het uh, rasonderzoek. Dat staat voor uh, Retrapping Adults for Survival. Dat betekent dat er uh, overleving berekend kan worden met terugvangen van oude vogels. Dus dan heb je een beeld van hoeveel zijn er van vorig jaar teruggekomen... die nu hier weer broeden. En, en je, je, je denkt dan dat deze van de locatie van vorig jaar was... aan die band die er ook te zien is? Ja, dat denk ik. Um, waarom komen eerst de mannetjes? Ja, die zijn waarschijnlijk wat meer gedreven... om de beste nestplaatsen te bezetten. Je ziet dat bij meer vogels, dat mannetjes uh, eerst een territorium gaan uh, bezetten... En dat daarna de vrouwtjes gelokt worden. En die, die komen dus meestal ook wel wat later. En dat is bij de boerenzwaluw ook zo. Bijvies die komen soms een week, soms een paar dagen. Maar meestal wel later dan de mannetjes. En dan hebben de mannen de boel op, op orde? Ja, die weten in ieder geval dan al uh, welk nest ze willen gaan gebruiken. En dan, uh, ja, dan moet er nog een vrouwtje komen die uh, met dat mannetje samen uh, het nest wil gaan bewonen. Ja. 2011 is het jaar van de boerenzwaluw. Uh, hoe gaat het ermee? Nou, de laatste jaren is de stand van de boerenzwaluw redelijk uh, uh, ja, stabiel. Er zijn wel wat fluctuaties, maar het is niet uh, een verontrustende achteruitgang de laatste jaren. Maar je weet nooit of dat uh, zo weer kan veranderen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn die ook in Afrika zijn gelegen. Um, de, de, de trek en uh, overwintering kan natuurlijk heel, heel wisselend zijn in Afrika. Maar uh, op dit moment lijkt het niet uh, verontrustend. Nee. Jullie doen dit jaar broedonderzoek? Ja. Wat ga je precies uh, onderzoeken? Dat gaan we in ieder geval weer proberen. Want vorig jaar hebben we uh, het broeden van het wijfje gevolgd. Hoe vaak dat van het nest ging en hoe lang die broeden per dag. En ook uh, tijdens het voeren hebben vrijwilligers, een hele ploeg was dat vorig jaar... Uh, ...elk uur uh, gekeken naar hoe vaak het mannetje en het wijfje kwam broeden. En dat heeft hele leuke gegevens opgeleverd en dat willen we nu graag weer doen. Maar eigenlijk uh, missen we nog een aantal mensen, vrijwilligers, die mee willen helpen. Want uh, we kunnen nog niet het rooster rondkrijgen. Dus bij deze eigenlijk een oproep aan luisteraars en mensen die dat leuk zouden vinden... ...om uh, zich op te geven bij het forum van de Boeren Zwaluw uh, Beleefd beleefde om. Uh, mee te willen doen aan dit uh, onderzoek. En dat gaat allemaal via de webcam, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Dus mensen geven zich op en die krijgen dan een, een uur toebedeeld of zo? Ja, die krijgen een uur toebedeeld. En in dat uur moeten ze kijken ja, uh, hoe vaak het mannetje komt voeren... hoe vaak het vrouwtje komt voeren. Dat, uh, ze krijgen daar informatie over, ze krijgen daar uh, formulieren over... waarbij ze alles netjes kunnen invullen. En uh, op die manier hopen wij dan weer een heel seizoen uh, gegevens te kunnen volgen. Want zo'n onderzoek kun je eigenlijk niet doen zonder vrijwilligers... Uh, als je als onderzoeker uh, zoiets zou willen uh, monitoren... dan moet je dus van morgens zes tot s'avonds uh, tien uh, gekluisterd aan het beeld uh, zitten... om dat te kunnen volgen, dat is niet op te brengen. Nee. nee, dat is eigenlijk niet te doen. Nee. En uh, hoe lang zitten de boerenzwaluwen nog in hun nesten? Waar blijven die vrouwtjes? Ja, nou, die zullen vast onderweg zijn. En volgens mij kunnen ze ook elke dag uh, arriveren. Dus uh, ja, ze moeten, ze moeten heel snel komen. En de eieren, die komen dan ook snel, hopen we? Ja, meestal uh, kalavaten het nest dan een beetje op, want je ziet als je nu in de, op de website, uh, op de webcam uh, dat nest bekijkt, dan moet er eerst nog weer uh, wat, uh, wat uh, opgeknapt worden. Het nestkommetje moet weer gemaakt worden, er moeten nog weer veertjes in, dus dat duurt altijd een paar weken voordat het wijfje dan ook uh, klaar is om eitjes te leggen. Ja, maar van het gekwetter uh, worden we nu al blij. Ja, uh, leuk is dat hè. Uh, Benny, uh, enorm bedankt en uh, veel plezier en succes uh, komend jaar met uh, Boeren Zwaluwen. Ja, we zullen ons weten doen. We zullen er proberen iets leuks van te maken. Oké, okay, en ik zeg nog even dat uh, voor alle informatie kunt u natuurlijk uh, terecht op voegenvogels.vara.nl. Dit was Benny van der Brink, webloghouder van de Boerzwaluw. Victor San Giorgio speelde de derde piano etude in E klein van Stravinsky. 10 10 Over exact een half jaar is het 10 oktober en dat noemen wij 10 10. En opnieuw zal die dag, net als vorig jaar, in het teken staan van 10% minder CO2-uitstoot. Nog even het geheugen opfrissen. 10-10 is de wereldwijde klimaatcampagne waar ook Nederland zich vorig jaar bij aansloot... na het mislukken van de klimaattop in Kopenhagen. De wereldleiders zijn er toen niet uitgekomen, dus zijn we het zelf maar gaan doen. En inmiddels hebben zich duizenden Nederlanders aangemeld die meedoen aan 10-10... en honderden bedrijven, organisaties, instellingen en gemeenten. Wij dan Duiverdak over de nieuwe energieuitdaging van dit jaar. Ja, 10 daagt heel Nederland uit om 10% energie te gaan besparen. 10% minder CO2 uit te stoten. Vanaf vandaag, eh, nou, we hebben van de week weer gezien... er is eh, in het afgelopen jaar meer energie in Nederland gebruikt dan ooit in de geschiedenis. Dus het neemt altijd nog toe. Dus het is hartstikke nodig om meer energie te besparen. En het kan ook gewoon, hè. En op de site van Tientien vindt iedereen ook tips en tools... de manier waarop je die energie kan besparen. Dus het is een uitdaging met elkaar dat energieverbruik terug te brengen. Noem eens wat concreets. Nou ja, hoeveel mensen hebben een stand-by-killer in huis? Hoeveel mensen denken erover na... je zien wat voor prachtig weer het de laatste tijd is... met de fiets naar je werk te gaan in plaats van met de auto. Of het openbaar vervoer te nemen. Zonnepanelen op je dak te installeren. Je kan allemaal zo ontzettend veel doen. Die tips vind je ook op onze site. Ja, en zo kunnen we met elkaar die uitdaging aangaan... 10% energie te besparen. En de uitdaging voor de Tintin-organisatie is... om straks te laten zien, echt in getallen... dat er 10% bespaard gaat worden? Ja, natuurlijk. Het is een serieuze zaak. Hè? Het, is, het is nodig en het is mogelijk dat energieverbruik terug te brengen. En wat wij uh, gaan doen op 10 oktober 2010, dus vandaag precies over een half jaar, op een maandag... Willen we van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds het elektraverbruik in heel Nederland met 10% terugbrengen. En dat op een meter laten zien dat ons dat lukt. En dan willen we ja, scholen, bedrijven, gemeentes, mensen thuis, kantoren, allemaal die dag. En dan gaan we het in één dag 10% terugbrengen. Gewoon het is nodig en het is mogelijk. Ja, dat bedoelde ik een beetje met de uitdaging, want het, zoiets bestaat nog niet, zo'n meter. Ja, dat is heel gek. Uh, kijk, je krijgt één keer per jaar, drie maanden later krijg je het energieverbruik van Nederland. Maar wij zijn eens gaan informeren van ja, kan je nou ook real time op een echte moment zien wat we verbruiken? Dat bestaat nu nog niet. Uh, we gaan dat voor elkaar brengen. Elektriciteit hebben we het dan over? We hebben het over elektriciteit en dan op 10 oktober 2010 de hele dag die meter live laten zien... en dan met elkaar proberen dat die een keer terugdraait, dat die cijfertjes naar beneden gaan in plaats van omhoog. Hebben zich nog nieuwe namen aangesloten bij 1010 inmiddels die ook... Voor die uitdaging gaan, laten we het zo maar even noemen: die 10% CO2-reductie uh, dit jaar. Pierre wind bijvoorbeeld, een kok die nu recepten maakt, hoe je veel meer, hè? want er zit ook energieverbruik in je eten. Maar ook Erwin Krol, Jack Spijkerman, Victoria Kablenko, een aantal van dat soort mensen doen actief mee aan Tintin. De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam zijn een belangrijke partij geworden. Die willen dat hele energieverbruik op dat hele universiteitscomplex, dat zijn meer dan 300 gebouwen, 60.000 studenten. 10% naar beneden brengen. Nou, er gaan op de universiteit 10-10 guerrilla's aan de gang. Daar zullen liften plotseling stilgezet worden. Dat mensen met de trappen moeten gaan. Ja, zodat iedereen zelf een stapje bij kan dragen... om dat energieverbruik terug te brengen. Ik heb het idee dat daar altijd wel veel bij grote organisaties en instellingen... dat daar veel meer te halen valt dan bij mensen thuis. Ja, het verschil kennen zij natuurlijk. En ik denk zeker dat dat voor de vroege vogelluisteraar geldt. Die doen al heel veel. En misschien dat de beste bijdrage die zij kunnen leveren... is anderen stimuleren mee te gaan doen. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook nog heel veel mensen... die een stapje extra zouden kunnen zetten. Maar het, het klopt... Uh... Bij bedrijven, bij instellingen, bij scholen, bij zo'n universiteit. Eigenlijk begint dat pas net. Ook als, wij, als je met die, met die lui in gesprek bent. Ze zijn er allemaal sinds een paar jaar mee bezig. Ze zijn getroffen door de ernst van het probleem. Ze willen graag wat doen. Maar ze zijn ook gewoon op zoek naar tips en verhalen. Van hoe kan je dat dan doen? Nou, en de hoop als platform 1010, want dat zijn we eigenlijk. Kan je op onze site er ook van alles voor vinden. Ja, om die stappen te zetten en die uitdaging aan te gaan. Dus luisteraars kunnen ook naar hun werkgever toestappen en, uh, en proberen uit te dagen om mee te doen. want dat levert ook nog geld op voor bedrijven. Ja, kijk, energie besparen is geld besparen. Want energie kost geld, energie wordt alleen maar steeds duurder. En, uh... Misschien moet je een investering doen, bijvoorbeeld in LED-verlichting. Ja, maar eigenlijk weet je, ook op, op de site van Milieu Centraal kan je dat zien... al die investeringen die verdienen zich eigenlijk tussen uh, soms al binnen twee, drie jaar... soms een jaar of vijf, zeven, verdienen ze zich gewoon terug. Uh, plus je verdient voor het milieu... Dus het, ja, het betaalt zich twee keer uit. En inderdaad, het zou geweldig zijn als nog veel meer scholen, bedrijven, kantoren, gemeenten zich ook op onze site opgeven. Zodat we ook samen ja, die, dat, die gemeenschap vormen die dat energieverbruik terugbrengt. 10%? Op 10 oktober? Op 10 oktober gaan we in één dag die elektrometer met 10% naar beneden brengen. Allemaal samen. Kortom, doe mee. En als u al meedeed, roep uw chef of werkgever op om zich aan te sluiten bij Team Team. Kijk op vroegevogels.vara.nl voor meer informatie... en voor tips hoe u zelf 10% op uw CO2-uitstoot kunt besparen. Je hebt een winkel van de Amerikaanse filmcomponist Hal Roach. Uitgevoerd door de Bohanks en het Metropoolorkest. Welkom in tuinreservaten.nl. Wacht even, we gaan eerst eventjes wat praktisch doen. Dat bordje, juist. Het bordje ja. tuinreservaten.nl, het hangt... Even wat schroefjes in, doe maar goed. Mee. Nu hangt hij in ieder geval even. Karsveling, ja. jij hebt een tuinreservaat. Ja. Ik heb een tuinreservaat, ja. Volk en het, is, aan aan aanvaard. het is. Hij is aanvaard door de site, ja. Het houten bordje waarmee u kunt laten zien dat u meedoet aan ons tuinreservatenproject... is vanaf nu te koop via vroegevogels.vara.nl. Nou, kijk naar de site en uh, doe mee, zou ik zeggen. We onderzoeken op dit moment ook hoe we mensen kunnen laten meedoen... die geen computer hebben. Die dus liever wellicht een brief sturen dan een e-mail. Geldt dat ook voor u, dan kunt u ons dat laten weten... via postbus 175, 1200 AD, uh, Arjan Dirk in Hilversum. Maar nu gauw naar de tuin van het tuinreservatenbordje het van daarnet. Joost Huizing is waarschijnlijk uitgetimmerd. Ja, ik ben in de tuin van Karsveling van de Stichting. En dit moest natuurlijk ook wel een tuinreservaat zijn. Het is een gewoon stadstuintje. Hoe ja, groot? Het is, uh, nou, ik denk vijf bij tien. Het is ja. zo'n rijtjeshuis met een, uh, een klein achtertuintje. Er is geen verharding. De enige, de paden zijn allemaal van, uh, van houtsnippers. Dat was natuurlijk een hele belangrijke. Er staan heel veel verschillende plantensoorten. Er is een vijvertje, juist. Er is zelfs een egelhuis. Er is Dat een hoek, ja. ja, hier in de hoek helemaal achter, onder de klimop, zeg maar. Maar we komen ja. natuurlijk voor de vlinders. Ja. Want wat heb jij gedaan? Jij bent echt vlindergek. Wat heb jij gedaan om deze tuin... Aantrekkelijk te maken? Nou, wat heel belangrijk is voor vlinders, en dat weten de mensen natuurlijk ook, is dat ze nectar drinken. Dus bloeiende planten is van essentieel belang voor vlinders. Vlinderstruiken. Vlinderstruik, nou Er staan hier 1, 2, 3, 4, 5. Ze zijn net allemaal nu gesnoeid. Kan dat nu nog? Ja, dat kan nu zeker nog. Ja, en het is zelfs beter om het te doen, want hoe beter je hem snoeit, hoe, hoe verder je hem snoeit, hoe meer bloemen erin komen in de zomer. Dus dat is op zich heel handig. Maar er staat hier wel van alles te bloeien. De pinkste bloem staat te bloeien. Maar... Gaan we daar even ja. naartoe? Ja. fantastisch. Prachtig, jaren... Dit jaar hebben we nog nooit gehad. Er was altijd een beetje af en toe een bloempje. Maar nu heb je echt uh, ja, een heel veld met, uh, met bloempjes. Zijn alle bloemen en alle planten die hiernaar staan bedoeld voor de vlinders? Uh, ze kunnen allemaal gebruikt worden door de vlinders. En vlinders zijn op zich helemaal niet zo kritisch... in, in wat voor nectarplanten ze gebruiken, als er maar nectar in zit. Maar je zult wel zien... Die tovennetel, ja, als er niks anders is, zitten ze erop. Uh -huh. Maar zodra er iets anders, zoals de pinksbloem hier in bloei komt... ja, dan gaan ze op de pinksbloem zitten. En ze kiezen op elk moment een beetje de plant die de meeste nectar bevat. Maar het is van belang om van maart, zeg maar, tot in november... in ieder geval bloeiende planten te hebben. Dat is voor vlinders essentieel, bloeiende planten? Juist, daar komen ze op af, daar lok je ze mee. En dat is hun brandstof, dus die hebben ze nodig. Maar goed, dan heb je het over een tuin als kroeg. En als kroeg? Is, als ja. kroeg, ze komen langs, ze drinken wat en ze vertrekken weer. Wat ik in deze tuin... Wat ik heel leuk vind, is dat het ook een beetje een thuis is voor vlinders. Hè. Er zijn hier planten waar ook de rupsen op kunnen overleven. En dat, dat vind ik het leukste, dat ik de paar maanden in de tuin heb... en een half jaar later de kinderen en het volgende jaar de kleinkinderen. Ik weet, die, ja, die horen hier thuis en die zitten hier gewoon altijd. Je noemt dat volgens mij waardplanten, hè? Planten waar de vlinders op afkomen om eitjes te leggen, bijvoorbeeld. Ja, ja, en dat zijn de planten waar de rupsen dus echt op gespecialiseerd zijn. Want dat zijn echt verwende krengen. Die zitten vaak maar op één of enkele plantensoorten. En als die plantensoort ook op is, ja, dan gaan ze ook gewoon dood. Hè. Dan gaan ze niet met tegenzin op een andere soort. Dat zijn, wat dat gaat, heel kritisch. En als je dus kunt zorgen voor planten waar die rupsen op kunnen overleven... Ja, dan, dan heb je ze blijvend in je tuin. Die pinkste bijvoorbeeld, komt daar iets op af? Ja, daar komen een aantal soorten op af. We hopen op het oranje tipje. Die komt hier in de buurt wel voor, maar we hebben hem nog nooit eitjes in de tuin zien afzetten. Maar goed, misschien dit jaar. Maar die pinksterbloem is ook voor het klein geaderd witje en voor het klein koolwitje een waardplant. Dus die leggen er wel hun eitjes op en uh, hij wordt dus gelukkig wel lekker opgegeten. Hey, het is een prachtig bloemetje. En het is een heel leuk bloemetje, om, uh, ja, hij bloeit uh, massaal. Het is nu nog een beetje 1,5 een, polletje, maar er staat al heel veel tussen. En ik weet zeker over een is paar weken. Het mag lang geen Pinksteruil. Daarom mag ook uh, zeker dit jaar mag het heel lang duren. Ja. Ja. Wat staat er nog meer voor? Planten die je misschien nog nu in het voorjaar kan planten en waar je dan zelf je eigen vlinders mee kan kweken bijna. Ja, nou wat een, een hele leuke soort is, het boomblauwtje, dat is echt een tuinvlinder. Die kan iedereen in feite in zijn tuin krijgen, komt ook in het hele land voor. Die zit op allerlei bomen en struiken, dat maakt het al makkelijk. Maar die heeft wel echt bloeiende bomen en struiken nodig, want de rupsjes die leven in de bloemknoppen. Nou in het voorjaar is uh, bijvoorbeeld de hulst die hier staat, ja. die heeft uh, bloemknoppen in het voorjaar, dan wordt die gebruikt. Zie je daar nu al bloemknopjes? Ik heb er niet eens naar gezocht. Ik zie wel mesjes. Maar... Even kijk, Ja, kijk, hier zijn al oh, hele ja. lange bloemknopjes te vinden. Die moeten er wel heel dichtbij zijn. En die gaan natuurlijk over twee, drie weken, dan zijn het echt flinke bollen. En die boomblauwtjes beginnen nu net. Dus over de, en de komende weken verschijnt die nog. Maar goed, je had het erover, kun je nu nog iets neerzetten wat gebruikt ja. wordt? In het najaar bloeit de huls niet. Maar in het najaar wordt bijvoorbeeld klimop gebruikt door dat boomblauwtje. En die ziet hier een hele grote. Een wand met klimop en bloeiende klimop moet je dan ook hebben. Nou, die kun je nu bij het tuincentrum gaan halen. Dan heb je in het najaar bloei. Bloei is heel nuttig voor, als nektarbrom, ja. want in het najaar bloeit er niet zoveel. Maar dus ook als waardplant voor de rupsen van het boomblauwtje. De hedera de klimop, dat is echt een uh, vlinderplant. Dat is een hele goede vlinderplant, ja. De combinatie van zowel nectar als ook waardplant. Uh, ja. Ja, we hebben de vlinderstruik al gehad, maar dat is onderdeel van de kroeg. Ja. Wat zie ik nog meer? Die... De vuilboom, dat is een hele... De vuilboom die we hier zien, dat is... We gaan we daar even naartoe. Ja. Speciaal voor de citroenvlinder en ook weer voor dat boomblauwtje. Maar vooral voor de citroenvlinder is die van belang. Want dat is eigenlijk de enige waardplant van de citroenvlinder. En vuilboom is helemaal geen bekende tuinplant. Nee. Maar hij bloeit massaal, heel veel. Nadeel van die vuilboom, en daarom is hij ook niet zo bekend als tuinplant... is dat het hele kleine groenige bloempjes zijn. En wij houden als ja, van die mooie, protsige, grote, ja. kleurige bloemen in de tuin. Maar vuilboom is een perfecte plant voor vlinders, maar ook voor bijen bijvoorbeeld. En voor, uh, voor hommels, voor allerlei andere insecten. Een hele belangrijke plant. Maar een boom, dat is meteen zo'n hele grote ingreep in je tuin, hè? Ja, groter dan dit worden ze eigenlijk nooit. Dus het is een klein boompje. Hè? Het ja. is een grote struik, een klein boompje. Hij heeft heel licht blad, wat ook licht doorlaat. Dus ook in zo'n klein tuintje als hier uh, kan die perfect staan. Ja. Het staat ook netjes in de hoek. Ja. Nu, nu met het bordje tuinreservaat tegenaan. Juist. Zijn er ook planten waar vlinders helemaal niks aan hebben? Oeh. Dat is een moeilijke vraag. Nee, dat kan eigenlijk. Nee, zeker als je de nachtvlinders meeneemt, dan zijn, worden bijna alle planten worden wel gegeten ja. door één of andere soort. En maakt het ook nog uit of het inheemse planten zijn of exoten? Ja, dat maakt wel, wel heel veel uit. Bij bomen is dat, is dat vrij goed bekend. Hè? De eik en de willig die hebben ja, honderden soorten die daar echt van afhankelijk zijn. Terwijl de, de uitheemse bomen van maar twee of drie soorten hebben die daarvan afhankelijk zijn. Dus als je met inheemse materiaal werkt, krijg je wel de meeste soorten. En. Ja, variatie. Hè. Hoe meer soorten je hebt, hoe meer vlinders er ook dus, uh, hun plekje vinden... en hoe meer soorten vlinders je ook in je tuin hebt. Tot wanneer kan ik iets in de tuin doen dat de vlinders er dit jaar nog wat aan hebben? Uh, nou, er zijn vlinders die pas in uh, juli-augustus verschijnen. Dus als je alles wat je nu erin zet, dat is tegen die tijd al uh, lekker geworteld. En dat is prima voor de, voor de vlinders. Dan gaan we aan het werk. Dat zou ik zeker doen, ja. Voor het prachtige houten tuinreservatenbordje, voor wekelijkse nieuwe tuintips en voor een gratis abonnement op de tuinreservaten e-mailnieuwsbrief, kijkt u op vroegevogels.vara.nl. Vanity Fair van de Engelse filmcomponist Anthony Collins... uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra. En nu krijgt u onze geweldige. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Onze geweldige nieuwsoverzicht jingle, wou ik zeggen. Europese vissers plunderen plunderden de zee bij West-Afrika. En daardoor moeten vissers uit Senegal, Mauritanië en Kaapverdië... met hun kleine bootjes steeds verder de zee op... om nog wat vis te kunnen vangen, vaak met gevaar voor eigen leven. In visserijverdragen maakt de Europese Unie afspraken met Afrikaanse landen... om daarvoor de kust op makreel en sardine te vissen. Ook vanuit Nederland varen reusachtige schepen naar de West-Afrikaanse kust... om tonnen vis binnen te halen. Dat moet stoppen, vindt Greenpeace. Esther Auhand, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Dieren, denkt er ook zo over. We maken er in elk geval al een puinzooi van in onze eigen zeeën. De Europese wateren zijn overbevist. En dan gaan we nota bene ook nog de zeeën die niet van Europa zijn leegschrapen. Eigenlijk subsidieert Europa dus eigenlijk de roofbouw van de Afrikaanse wateren. Ten nadele van de natuur en ook van de lokale bevolking. Daar moet je je heel hard voor schamen vind ik. Nou weten we uit ervaring dat als we iets Europees moeten aanpakken dat gaat allemaal heel traag. Maar kunnen we zeggen als Nederland al bijvoorbeeld stoppen ermee? is een uitzondering, maar in dit geval is de Europese Commissie best voortvarend. Er ligt nu een plan om het gemeenschappelijk visserijbeleid... waar dit een onderdeel van is, te hervormen. En de Eurocommissaris is een ambitieuze en voortvarende vrouw. Uh, die gaat verder dan ik Nederland tot nu toe heb zien doen. Dus ik vind dat we haar vooral moeten steunen. En uh, zij wil echt, uh, is mijn indruk, dat visserijbeleid omvormen... tot iets wat houdbaar is voor de toekomst. Het zal heel moeilijk worden, want Nederland ligt bijvoorbeeld... En dan hebben we het nog niet eens over Spanje en Frankrijk gehad. Uh, maar we moeten echt alles op alles zetten. Want die vissen zijn anders binnen, binnen jaren 50 op. Klimaatverandering. Vorig jaar was het wereldwijd een van de warmste jaren sinds 1850. Terwijl wij hier een hele koude winter hadden. Dat blijkt uit de staat van het klimaat 2010. Van het IPCC, oftewel het Nederlandse klimaat... Het PCCC, het Nederlandse Klimaatpanel. Onze koude winter was het gevolg van afwijkende luchtstromingen. Waardoor we maandenlang veel koude oostenwind kregen. En verder was 2010 een jaar van veel natuurrampen. Zoals de overstromingen in Pakistan en China. Volgens het rapport neemt de kans op extreme weergebeurtenissen toe. Als gevolg van het versterkte broeikaseffect. Bedreigde natuur. Het is zo'n idyllisch plaatje: de schaapherder met zijn kudde rustig grazend over uitgestrekte heidevelden maar schijnbedriegt. Want de particuliere schaapherder dreigt uit te sterven. En daarmee staan zo'n 50 kuddeschapen op de tocht. De jaarlijkse subsidie van 28.000 euro die de herder ontvangt... is overgeheveld naar de provincies. En die besteden het vaak liever aan andere zaken. Ook aan natuur weliswaar. Maar natuurbeheerders zijn weer niet van plan deze herders in dienst te nemen. Gelukkig is daar de, let op, Vakbond voor schaaphedders. Wat? Die, ja, die bestaat. De LWPS heet hij, De Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders. De voorzitter is Erik Reuze. Wat vindt hij? Ja, 48.000 euro Dat is het gezinsinkomen. En van dit inkomen moet een gezin kunnen leven in Nederland. Want indien die, die best valt, ja, dan hebben we niks meer te leven. Dan moeten we de kunst opzoeken. Gaan jullie nou actie voeren? Ja, wij hebben een actie gevoerd in het parlement en op 28 april is een algemeen overleg met staatssecretaris Bleker in het parlement over de toekomst van de saapskundes. Als het niet teruggenomen wordt, dan moeten wij ons in het bestuur met de leden beraden wat we als verdere acties ondernemen. Wat betekent dat nou voor de toekomst van de natuurgebieden? Saar, rondtrekende saapskundes hebben in het verleden behoorlijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de biodiversiteit en die saapskundes nu verdwijnen. Er verdwijnt ook een hoop van de biodiversiteit. En de regering heeft zich sterk gesteld om de teruggang stop te zetten. Maar dat werkt dan averechts. De zee. Ja, en na deze Duitse herder bericht over de zee. Amerikaanse wetenschappers hebben in de Golf van Mexico zwart koraal ontdekt. Van 2000 jaar oud. En dat is heel bijzonder. Nooit eerder is zulk oud koraal ontdekt. De Golf van Mexico, zult u denken. Inderdaad, de plek waar ook de olieramp vorig jaar plaatsvond. Volgend jaar wou ik zeggen, vorig jaar plaatsvond. Gekeken wordt of dit kwetsbare koraal ook schade ondervindt van de vervuiling. Maar vooralsnog lijkt het gelukkig mee te vallen. Zwart koraal groeit maar heel langzaam. Zo'n 8 tot 22 micrometer, een duizendste deel van een millimeter, per jaar. Want het ligt op een diepte van 300 meter. Vervuiling zou een grote vertraging in de groei betekenen. Onderzoek. Hoe meer soorten voorkomen in een beek of sloot, hoe beter het is voor de waterkwaliteit. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Zo blijkt er een verband te zijn tussen de biodiversiteit en de mate waarin vervuiling wordt verminderd. Als die tenminste wordt opgeruimd. In de studie werd een sloot met acht verschillende algsoorten veel sneller schoon dan een sloot met slechts één soort. De verklaring hiervoor is dat bij hoge biodiversiteit organismen, die rotzooi opruimen, het schoonmaakwerk verdelen, zich specialiseren en dus sneller kunnen werken. Biologen zeggen al jaren dat een hoge biodiversiteit zorgt voor een stabieler en schoner ecosysteem. Een actie. Schoon genoeg hebben ze ervan. Bijna 60.000 Nederlanders die hun naam hebben gezet onder de anti-kernenergie-petitie. Hiermee roepen ze het kabinet op om geen nieuwe centrales te bouwen. Want, zeggen ze, die fabrieken produceren levensgevaarlijk kernafval en staan een schone energievoorziening in de weg. Op de Dam in Amsterdam is zaterdag een grote manifestatie tegen kernenergie. Naast vrijwel de gehele milieubeweging... zijn er ook vertegenwoordigers van de PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Dieren in het nieuws. Nieuws van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De zwartkopmeeuw zit in de lift, blijkt uit gegevens tot 2010. De Nederlandse populatie groeide met ruim 70 naar zo'n 2200 broedparen. Dit is vooral te danken aan de hoge platen in Zeeland... waar een kolonie van 800 zwartkopmeeuwparen zich snel uitbreidt. Ook verscheen er een Sovon-rapport over de doortrekkende en overwinterende vogels. Daar heeft Nederland er zo'n 5 miljoen van. Zo gaan de kleine zwaan, de rotgans en de kleine rietgans achteruit. En ook het aantal eiders en zwarte zeeenden is flink aan het afnemen. Dit heeft te maken met minder voedselaanbod in de Waddenzee.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 Hoorde, pak het er eens even bij, de Stipple chase, een snelle polka van de Oostenrijkse componist Jozef Strauss, de broer van Johan. De afgelopen drie jaar was onze zon opvallend rustig. Geen zonnevlekken of vlammen, geen explosies. Eigenlijk te rustig, volgens een aantal wetenschappers. Sommigen waarschuwden zelfs voor de komst van een nieuwe ijstijd. Maar afgelopen Valentijnsdag leek de zon weer wakker te worden. Met een stevige explosie. Wetenschapsjournalist Govert Schilling eh, kijkt vaker naar de zon dan goed voor hem is. En hij is hier. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Janine. Gaat het eigenlijk wel goed met de zon? Het gaat uitstekend met de zon, dank je. Nou, dat is goed nieuws. Maar uh, het, is, het, is, het heeft er wel een beetje om gespannen. Want uh, ja, we, we snappen de zon niet zo goed. Dus de grote vraag is of zo'n rare periode van lange lethargie... zou je het kunnen noemen. Alsof de zon maar een beetje kwakkelend in bed blijft hangen. Winterslaapje. De, ja, een winterslaapje. Of dat nou normaal is. Of dat je je daar zorgen over moet maken. En niemand weet dat eigenlijk precies. Dus je kunt bij alles wat er op de zon gebeurt... kun je je... Uh, wel afvragen van, hoort dit? Moeten we ons hier zorgen over maken? En er zijn nu dus weer mensen die zeggen... ja, die zonsuitbarstingen van nu die zijn wel weer erg krachtig. En als dat zo doorgaat, gaat het over een tijdje misschien weer te fors. Dan is dat weer een probleem. Ja, het we geeft, weten er eigenlijk te we we weinig veel van. veel te weinig van die zon. Om, ja. goed, om het goed te kunnen duiden eigenlijk. Want als je het hebt over die actieve zon... Mm -hmm. dus dat je, ziet, uh, ja. dat je activiteit ziet op de zon... heb je het over zonnevlekken. Ja, er zijn een paar rare dingen met die activiteit. Want er zit normaal gesproken een soort hele trage cyclus in... In de 11 ja, jaar. Die cyclus wil ik het straks over hebben, ja. maar leg eerst eens uit wat een zonnevlek eigenlijk is. Nou, een zonnevlek kun je normaal gesproken niet goed zien, want je kunt niet zonder goede uh, filters of zonder speciale apparatuur recht in de zon kijken. Dat is heel schadelijk voor je ogen, altijd mee uitkijken. Maar als je een zonnetelescoop hebt of een speciale manier om dat waar te nemen, dan zie je kleine donkere vlekken op de zon. Hele scherp afgetekende donkere plekjes, alsof er gaatjes in de zon zitten. Mm -hmm. En. Uh, ja, als je die uh, vroeger was, was er het idee dat dat misschien bergen waren of andere plekken. Maar ja, de, toen wist helemaal niemand wat van de zon. Ze zijn ook pas ontdekt en bestudeerd na de uitvinding van de telescoop. Maar nu is het duidelijk dat dat gebieden zijn... waar de temperatuur gewoon zo'n 1500 graden lager is dan normaal. Dus het zijn koelere gebieden op de zon. En dan zou je denken dan is de zon toch minder actief als die koele plekken heeft. Ja. Maar het bijzondere is nou dat als er veel zonnevlekken zijn... waardoor er wat minder straling komt... dan zijn er ook heel veel zonnevlammen en zonneuitbarstingen... en gebieden op de zon die energie produceren die wij niet kunnen zien. Zoals ultraviolet en röntgenstraling. Dus in zijn totaliteit is de zon in een actieve periode krachtiger... en produceert die meer energie, ja. ondanks die zonnevlekken. Maar de afgelopen drie jaar was hij dus een beetje ja, in rust. En nu heeft de zon het op zijn heupen gekregen. Ja. Maar uh, waarom hield hij zich dan drie jaar lang koest? Nou, dat is betrekkelijk normaal dat de zon dus altijd zo'n periode heeft... waar het wat rustiger is. En uh, alleen had iedereen een beetje op basis van... Uh, ja... Resultaten in het verleden behaald, zeg maar. Ja, Had iedereen een beetje verwacht. Toekomst, ja, ja. Die zon die gaat wel vrij snel weer uh, activiteit vertonen. En het heeft veel te lang geduurd. Dat minimum van die activiteit, die periode waarin de zon rustig was, daar zou je verwachten, ja, dat duurde misschien een korte periode en dan moet er wel weer wat gebeuren. Ja, maar dat moet je even uitleggen, want voor jou is het allemaal ja, zonneklaar, zeg maar. Zonneklaar. Je bedoelt, er, er is een, een cyclus waarin de zon normaal activiteit vertoont. Ja. Ja, dat is een grappig verhaal. Er was een uh, Duitse astronoom in de uh, 19e eeuw. En die uh, ging elke dag keken. het was eigenlijk een amateursterrenkundige, hij was uh, apotheker. Elke dag keek hij met zijn telescoop naar de zon en maakte hij een tekening van de zonnevlekken die hij zag. Ja. Dat heeft hij tientallen jaren gedaan, elke dag. Hè? Dat is jo, een fantastisch ijverig. Recht, heel ijverig. En toen ontdekte hij: hé, hey, wacht eens, daar. In de loop van de jaren twintig waren er heel veel zonnevlekken, elke dag wel een paar. En toen, tien jaar of vijf jaar later, gingen er weken voorbij zonder zonnevlekken. En toen ging hij daar eens op letten. En toen was hij weer tien jaar verder en dan zag hij: het is zich aan het herhalen. Dus die heeft ontdekt dat die zonnevlekken een soort cyclus vertonen. We weten nu gemiddeld: elke elf jaar zijn er veel zonnevlekken. De periode daartussen zijn er dan. Uh, Weinig of geen zonnevlekken. En dat minimum in die activiteit, dat is er gewoon geweest. Het vorige maximum was rond 2001. Ah, dus en... automatisch verwacht je dan inderdaad rond deze tijd of vorig jaar... weer ja. heel veel activiteit. Ja, verwacht je dat die activiteit weer toeneemt. En de zon is gewoon veel te lang, te rustig gebleven. En we snappen ja. niet precies hoe dat komt. En hangt, hangt activiteit nou ook samen met temperatuur? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Op de zon of hier op aarde? Ja, hier op aarde. Nou, dat, ja, dat, is, dat het uh, ook die zon heet is, dat uh, <laughs> wil ik nou, nog gelopen. Ja, maar uh, dus in die periode dat de zon heel actief is... zendt hij dus ook veel van die energierijke straling uit... die wij niet per se kunnen zien, maar die wel energie vertegenwoordigt. Die röntgenstraling die komt ook op aarde terecht. Die verwarmt de dampkring. De dampkring dijdt daardoor ook een klein beetje verder uit. Dus in de... Eile bovenslagen van de atmosfeer verandert er van alles. En het is niet precies bekend wat het op aarde doet. Maar we weten wel dat er in de einde van de 17e, begin 18e eeuw... is er een periode geweest van 70 jaar met bijna geen activiteit. Dat was een soort heel langdurig zonnevlekken minimum. Snapte ook niemand hoe dat ja, kwam. Dat noemden ze die kleine ijstijd. En dat is de kleine ijstijd, want toen was het in Europa was het een graad kouder dan normaal. Dus het lijkt... Wat natuurlijk ook logisch is. Het lijkt dat er wel een verband is tussen de hoeveelheid energie... die de zon uitstraalt en de temperatuur hier op aarde. Ja, want uh, uh, Kees de Jager, zonnefysicus... die uh, voorspelde twee jaar geleden bij ons in Vroege Vogels... Ja. dat er weer zo'n ja. kleine ijzer daar zou komen. Ja. Krijgt hij nou nog gelijk? Nou, dat, hij denkt zelf nog steeds van wel. <laughs> uh, Kees is een uh, uh, uh, Nederlands grootste zonnedeskundige. Uh, hij is al heel lang met emeritaat. Hij wordt, uh, eind deze maand wordt hij 90. Maar hij is nog steeds heel actief. Hij publiceert nog steeds over dit onderzoek. En hij denkt nog steeds dat deze opleving van de zon, die we nu hebben, misschien over een tijdje wel weer wegpruttelt. En dat het misschien een laatste maximumpje kan zijn. Maar hij verwacht, op basis van hele ingewikkelde uh, theorieën, verwacht hij dat er zo'n nieuw lange periode van een uh, minimumactiviteit uh, komt... en mogelijk een kleine ijstijd. Hij, ja, hij kan het makkelijk zo... zeggen, want als hij ongelijk heeft... weten we dat pas over 20 jaar en dan maakt hij toch niet meer mee. Dat is wel heel, heel pragmatisch. Ja, zegt hij zelf ook. Dus dat, uh... Maar het klinkt wel heel spannend, hè, een kleine ijstijd. Maar we mof, hoeven niet te denken aan dat alles bedekt is onder de ijspegers, toch? N nee, dat, dat niet. Maar uh, een graad gemiddelde temperatuur omlaag in een groot deel van de wereld, dat is heel ingrijpend. Ja. En als dat zou gebeuren, dan is dat misschien voor ons nu, we zitten in een periode dat we door allerlei menselijke activiteit met een versterkt broeikaseffect uh, bezig zijn. Dus de wereldtemperatuur gaat juist omhoog. We de vorig jaar wereldwijd het warmste jaar, hoorden we net in jullie nieuwsoverzicht. Uh, dus dan zou je zeggen, nou, laat die zon maar langdurig een beetje zich koest houden. Dan tempert dat een beetje. Maar dat is natuurlijk een foute manier van denken. Het zou best een rol kunnen spelen. Maar als daardoor het effect wat we zelf doen wordt verdoezeld... Ja, over een ja. tijdje is het afgelopen en dan komt het dubbel zo hard ja, terug. Ja, en als het kouder wordt gaan we nog meer stoken ja, krijg je en nog meer uitstoot. Dat ja, ja, het is ja. allemaal heel ingewikkeld. Ja. Ja. Maar niemand weet precies hoe dat zit. Hè? Er zijn heel veel klimatologen die zijn bezig met CO2 en met atmosfeermodellen... en die zeggen dat is het. En die zien de zon als een actieve bron van straling. Of een constante bron van straling. En dat zijn de zonnefysici, de astronomen zoals Kees de Jager... die zeggen ho, ho, je kunt die zon niet zomaar van aannemen... dat die gewoon constant er altijd hetzelfde is. Die heeft ook invloed. Die invloed kennen we niet goed... maar... Hij is er wel en je kunt hem niet uitsluiten. Je moet hem in rekening proberen te brengen. Mm. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Dat we af en toe geneigd zijn de lange termijn invloed van de zon... maar een beetje te vergeten. En die is er natuurlijk wel. En daar gaan we een keer mee, mee te maken krijgen. Nu vragen mijn kinderen zich af. <laughs> ja, ja, je kinderen. <laughs> Ik wil het je eigenlijk zelf houden. Nee, de zon is gas en plasma. En ja. wat zit er allemaal in, in die bol? Nou, niet zoveel. De zon is een heel simpel ding. Dat, daarom is sterrenkunde vaak zo makkelijk. Hè? Kijk, een, een vogeltje of een vlinder is ontzettend ingewikkeld uh, structuur. Dat snappen we nog steeds. Maar de zon is gewoon een bol van gas. Ja. Het zijn de twee simpelste gassen die er zijn. Waterstof en helium. En je kunt met een paar hele eenvoudige formules uitrekenen... dat een bol van de simpelste gassen die door de zwaartekracht bij elkaar wordt gehouden... hoe die er van binnen uitziet, hoe hoog de druk is, wat de temperatuur is dat er kernfusie optreedt en dat die licht uitstraalt. Dus ja. de zon is vrij simpel. Waarom brandt het niet in één keer op? Oh, ja. kijk als ik in mijn keuken het, het, het gas openzet en ja. dan verzamelt zich een bol in die keuken uh -huh. en ik steek het aan dan boem dan is het ja. in één klap weg. Nou twee dingen. Uh, de zon is een aanzienlijk groter dan de, de bol van gas in jouw nou ja, keuken. een hele Grote knal zou ik dan. Aanzinnig zeggen. aanzinnig groot. Uh, maar het is ook zo dat het niet echt brandend gas is. Heel veel mensen denken dat het op de zon een soort vuur is. Dat daar iets aan het branden is wat dus ook verbrandt. Maar wat er werkelijk aan de hand is, is dat de energie. Is kernfusie-energie, die vindt plaats in het binnenste. Daar wordt heel veel energie geproduceerd... Door, uh, door het fuseren van waterstof tot helium... wat ze op aarde proberen na te bootsen in kernfusiereactoren. De, de droom van de toekomstige schone kernenergie. Um, en die energie zorgt ervoor dat dat gas van de zon heel erg heet wordt. Het verbrandt niet... maar het wordt zo heet dat het begint te gloeien. En uh, ja, dat kan lang, zolang die energiebron maar door blijft gaan... kan dat gloeien ook door blijven gaan. Dus de zon Geluk is een, een gloeiende... sterren zijn gloeiende... gloeiende gasbollen, Bollen. zeggen wij altijd. Geen brandende... Ja, niet brandend. Bij oh, ja. branden is er echt sprake van verbranding. Daar heb je zuurstof voor nodig. Er wordt ene stof omgezet in de andere. En dat gebeurt aan de buitenkant van de zon niet. Nee. Mijn hond wil graag weten, <laughs> ik heb geen kinderen, dus ik, ik heb geen, geen excuus zoals nee, jij. Vragen, nee, nee, nee. Nee. Ik heb het zelf een keer gelezen, dat er een verband bestaat tussen uh, zonnevlekken en het aanspoelen van potvissen. Of is dat onzin? Nou, dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit gelezen. Maar uh, zonnevlekken is een heel mysterieus iets. Sinds dat door die Duitser uh, Heinrich Schwabe is ontdekt... Uh, is iedereen aan het proberen om te begrijpen hoe dat allemaal werkt. En iedereen denkt ook wat voor invloed zijn er. En er zijn al theorieën geweest over invloed op het weer. Nou, daar hebben we het al over gehad. Dus die activiteit heel lang... Minimis, dan lijkt er een invloed te zijn. Maar elf jaar schommelen, dan, dat gaat misschien te snel voor het weer op aarde. Maar er zijn ook mensen geweest die denken het heeft invloed op de economie. Er zijn studies geweest naar de invloed op de graanprijs. Want misschien de oogsten op aarde zou je daaruit kunnen afleiden. Mm -hmm. Er zijn mensen die hebben bedacht dat uh, zonnevlekken invloed hebben op uh, politieke situaties. Maar ja, wat zou die... Het begint een beetje pseudowetenschap te worden. En met die potvissen, ik weet ja. het niet. Maar... maar zouden ze er iets van kunnen merken? Want los van die temperatuurschommeling, dus eigenlijk. Nee, merken we daar invloed, op aarde. Nee. Maar het is toch wel zo dat elektrische geladen deeltjes... Die, die, die door die zonnevlammen richting aarde worden gestuurd... dat ja. die wel invloed hebben op... Uh, elektriciteitsdraden ja, de zonnevlammen, die er dus nu ook weer meer zijn... en diegene die jij noemde uh, op Valentijnsdag dit jaar... dat zijn hele krachtige uitbarstingen. Er worden wolken van elektrisch geladen deeltjes de ruimte ingeblazen met grote snelheid, veel energie. Die komen in de dampkring van de aarde terecht. En daar brengen ze ook weer de dampkringmoleculen tot gloeien. Dan krijgen we dat poollicht af en toe te zien... waarvoor je meestal een stuk noordelijker moet... omdat het bij de magnetische polen optreedt. Dus dat kunnen we wel zien. Dat is een verschijnsel wat we kunnen waarnemen. Precies, dankzij dat is, uh, wat je direct kunt zien. Ja. Maar verder is er, zijn er door die zonnevlammen zijn er effecten op elektriciteitscentrales, op computernetwerken, op GPS-verbindingen. Op Tom Tom uh, bedoel je. Ja, dat zou allemaal kunnen. Nee. En dat zijn kwetsbare dingen van onze maatschappij tegenwoordig, waardoor we de effecten van zo'n zonsuitbarsting. Ja, daar zijn we veel gevoeliger voor geworden dan vroeger. Dit is een fantastisch verhaal. Er was op 1 september 1859, ruim 150 jaar geleden, is er door een Engelse astronoom de krachtigste zonnevlam waargenomen tot nu toe. Het was ook de eerste die ooit is opgetekend, maar nog nooit later is er eentje gezien die krachtiger was. En wat gebeurde er toen? Toen was er op de hele wereld poollicht te zien, zichtbaar verschijnsel. En het enige waarvoor wij toen kwetsbaar waren: alle telegraafverbindingen in Europa en in Amerika lagen plat. Uh. Telegraafcentrales brandden door, door kringloopstromen en inductiestromen. Als er zo'n zonnevlam nu zou plaatsvinden, met die kracht van toen, nou berg je dan maar. Dan hebben we een. Te, dan hebben we te maken met een wereldwijde catastrofe... omdat onze maatschappij veel en veel en veel kwetsbaarder is geworden. Ja. Die laatste grote, of nou niet zo groot als deze dan, explosie, was dus op, op Valentijnsdag... Houdt de zon rekening met onze feestdagen? <laughs> of, uh... Nee, dat is nou ook weer niet zo. Het was, uh, overigens, bij ons was het inmiddels al 15 februari. Oh. Dat in plaats dus uh, krijg je dat weer. Uh, dus die, daar houden ze even de Amerikaanse rekening aan. Ja. Maar daarna zijn er nog flink wat andere uh, uitbarstingen geweest. En toevallig, ik heb het nog even nagezocht... was er uh, eergisteren nog een grote uitbarsting aan de achterkant van de zon. Daar hebben wij op aarde dus geen last van. Maar er draaien nu ook kunstmanen aan de ander, andere kant van de zon. Om die zon aan alle kanten in de gaten te houden. Mm -hmm. Want dat gebied... Waar zo'n uitbarsting vandaan komt, dat is een actief gebied op de zon. Dat kan wel meer gaan doen. Die zon die draait om zijn eigen as. Dus over anderhalve week komt dat gebied onze kant op. Dan zit het aan, voor ons gezien, aan de voorkant van de zon. Als zo'n gebied dan weer een keer een uitbarsting geeft... dan moeten al dit soort instellingen en instituten, die moeten daar rekening mee houden. De, je moet je voorbereiden op zo'n zonne... We kunnen die zonnevlammen niet tegenhouden. Nee. Je kunt niet zeggen, oh, die schakelen we uit. De natuur is echt, wat dat betreft, ons heel erg de baas. Je kunt je er alleen maar tegen wapenen. Ja, en, en monitoren. En dus. Dus. Heel even kort nog uh, gehoord. Het is vandaag Juri Gagarin-dag... Ja, het Toch? is natuurlijk komende dinsdag officieel, 12 april, is het 50 jaar geleden... dat uh, Judy Gagarin de eerste bemande ruimtevlucht maakte. En in Space Expo in Noordwijk wordt dat vandaag uh, gevierd in het weekend met allerlei activiteiten. En ja, er gebeurde deze hele week verschrikkelijk veel rond het uh, jubileum van die bemande ruimtevaart. Ja, en het staat weer op de agenda. Bij sommige Dus die Chinezen willen bemand uh, de ruimte ja, in. Ja, ja ja iedereen eigenlijk wel weer en het, om even de link met die zon te leggen dat is dus wel een probleem waar we mee te maken krijgen want ga je buiten de beschermende invloedssfeer van het magnetisch veld van de aarde als er dan zo zo'n zonnevlam plaatsvindt wanneer je op de maan staat of op weg bent naar mars ja. ja dan ben je onbeschermd en dat is een buitengewoon heftig verschijnsel dus ook de bemande ruimtevaart die inderdaad wat je zegt weer heel erg op de agenda staat die maar wat houdt betekent het dat dan de de concreet gaten. als je stel dat ik denk niet dat wij ooit op de ruimte ingaan maar je staat daar op de maan en hele wat? grote stralingsdosis alsof je nu bij je, uh, die, uh, kerncentrale in Japan rond gaat banjeren. Serieus? Dus, uh, ja, je krijgt gewoon stralingsziekte. En, uh, dus dat is echt een groot probleem. Ja. Het was met de Apollo 12, geloof ik, die dus naar de maan ging. Die, of de Apollo 16, ik weet niet meer precies. Die kwamen terug op aarde en ze waren net terug... en toen was er een hele krachtige zonsuitbarsting. Je kunt uitrekenen wat voor een stralingsschade dat op had geleverd... wanneer ze op dat moment op de maan ja. hadden gestaan. Ja, hadden ze nu misschien uh, kankerverschijnselen gehad... Ja. en misschien wel niet meer geleefd. Het Internationaal Ruimtestation heeft daar een procedure voor, toch? Als er astronauten in het station zijn en er is een extra... Het is niet zo'n uh, zo probleem, want die, die zitten nog binnen het aardmagnetisch veld, dus die worden beschermd tegen de meeste van die uh, schadelijke invloed. Dus dat is niet zo'n probleem. Het gaat er echt om als je ver van de aarde vandaan. gaat. Ja, ja. Oh, ik dacht dat ze dan achter de watervoorraad moeten krijgen. Dat kan ook nog, uh, de als de stralingsdosis heel krachtig is, dan kan water een hele goede bescherming uh, opleveren. Dus dat zijn theorieën van, gaan we ooit naar Mars, dan moeten we, je moet je toch drinkwater mee, bouw het dan in een reservoir in een schil rond de woonvertrekken, mm -hmm. dan zit je daar veilig of rond de schuilkelder, en als we dat uitbarsting in plaatsvindt, kun je daar... Uh... Maar het is spannend allemaal. Ja. hoor. Ik, uh... Schrijf even mee. Hè, uh, voor je kan, je, uh, kan je ja. nog in... Uh, dat kan jij. Hè, in twintig seconden vertellen wat we deze week... Uh, moeten we nog ergens op letten, ja. s'avonds? Wij moeten uh, deze week vooral letten op een prachtige maan die we weer hebben. Het is wassende maan, net nieuwe maan geweest. Over een, paar dagen, <coughs> over een paar dagen is die half. Die staat hoog aan de hemel. Altijd in het voorjaar, de eerste kwartier maan. En we kunnen deze week de planeet Saturnus heel goed zien. Het is de helderste ster die je s'nachts aan de hemel kunt zien. Hij staat midden in de nacht, hoog aan de zuidelijke hemel. Het kan niet missen. Dat is die prachtige planeet met de ringen. Nou, hoofd Satuur. in de nek dus, Precies. houden de komende tijd. Govert Schilling, Dankjewel voor okay. het gesprek. Jij nog een keer je vaste afkondiging? Ik weet hem niet meer, Menno. Ja, ja, jawel, natuurlijk. als je Daarover echt je van de, de natuur houdt... De ja. kijkt verder dan de hoorde. Je ja. dat ja. Dankjewel, je Govert Schilling. We gaan nog heel even terug naar de venolijn... aan het eind van deze uitzending. Want deze beller maakt van zijn melding iets bijzonders. Ja, goedendag. Ik spreek met Piet Kordever van Natuurmeeuw Centrum... De Groene Inval in Baren. Ik wil even de geboorte melden van een koninginnenpaasje. Wij vonden deze als rups in een van de schooltuintjes hier op het complex. Bij de groene inval. Uh, wij hebben hem in een vlinderkast gedaan. Hij heeft zijn buikje vol gegeten en uh, is uh, keurig gaan verpoppen. Uh, van de winter heb ik hem in een koude kast gehad die wel voor schrijf gehouden werd. En afgelopen maandag, 4 april, uh, vloog hij in één keer uh, rond. En hebben we met het, uh, de mooie dagen... Van de afgelopen week hebben we hem lekker de vrijheid gegeven. Wilt u nu ook uw tuin vlindervriendelijk maken, of bent u meer van de amfibieën of kleine zoogdieren? Kijk voor alle tips en tricks op onze website. Daar kunt u ook uw eigen tuin aanmelden als tuinreservaat. Het aantal groene boompjes op de kaart, daar groeit gestaag. Op de website vindt u ook het weblog van Astrid Kant... die al bijna 25 jaar uh, de grutto's van dichtbij volgt vanuit haar schuilhutje. En het is de laatste week van de fotowedstrijd met het thema macrofotografie. Allerkleinste plantjes en beestjes weergegeven. Alsof het enorme monsters zijn. U kunt nog één week meedoen. Stuur uw foto in tot aanstaande vrijdag. Doe dat op vroegevolgens.vara.nl. De Eerstelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dus ziet u iets wat het delen waard is, bel vooral met onze Venolijn 035 6711 338. Komende dinsdag in Vroege Vogels TV, onder andere aandacht voor koeien in de wei. Is dat nou goed voor, de koe, goed voor de koe of voor de melkproducent of voor onszelf? Voor wie doen we het? En Maarten het hart legt uit waarom die wel eens de kop van het visje, van het visje de rivierprik, heeft afgebeten. Ja, dat, dat voor de lijstduur van de Partij van de Dieren, ex-lijstduwer. Zometeen na 10 OVT. Wij zijn er volgende week weer. Een heel erg fijne zondag. Dag. Sport op Radio 1. Straks vanaf 11 uur flitsen van de Marathon van Rotterdam. Om twee uur de eredivisie Ajax-Groningen. 3-0, kort voor tijd voor Ajax. utrecht Veenoord. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. Twente-Roda. Dat, dat dat het En PSV hier 4 ja, Dat is Doetschak is aan het En ook het DK turnen wilrennen parijs Roubaix. Het is een genot om naar hem te kijken, naar Fabian Cancellara. En de Swim Cup in Eindhoven. Max Pers-tribune en NOS langs de lijn. Straks van 11 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.